long thing going. zo dus Zowel drie uur lang zie je het. Kijk door je speakers op GFM Zandvoort. Mijn naam was DJ JK, samen met DJ Dion Sydney Brachten wij jullie drie uur lange avontuur. Volgende week vrijdag. Vlagslag negen uur. Zijn we weer bij je heel veel nieuwe, lekkere muziek. Hete nieuwtjes, tweets en beats. Zo dus dat je erbij bent. Dat zie je het.